En de Heer Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. Laat ons zingen van Psalm 84 en daarvan het tweede en het vierde en het vijfde vers. Zelfs vindt in de mis een huis, o Heer. De zwaluw legt haar jongstens neer. In het kunstennest bij I altaren, bij I mijn koning en mijn God, verwacht mijn ziel een heilrijk lot. Geduchtig heer der legerscharen, wel zalig hij die bij I woont, gestadig I prijst en eerbied toont. Psalm 84 en daarvan het tweede, het vierde en het vijfde vers. Bij vernieuwing kan je het lezen van het heilige schrift opvinden in Psalm 84. Psalm 84. Voor den opperzangmeester op de hittet een psalm voor de kinderen van Korah. Hoe liefelijk zijn uw woningen, o Heer der Heerscharen. Mijn ziel is beheerig en bezwijk ook van verlanging naar de voorhoven des Heeren. Mijn hart en mijn vlees roepen uit tot een levenden God. Zelfs vindt de mist een hijs en de zwaluw een nest voor zich waar zij haar jongen legt. Bij u altaren, Heer der heerscharen, mijn Koning en mijn God. Welgelijkzalig zijn zij, die in u huis wonen. Zij prijzen u gestadelijk zela. Welgelijkzalig is de mens, wiens sterkte in u is en welke hard de gebaande wegen zijn. Als zij door het daal der Moerbeziënbomen doorgaan, stellen ze hem tot een fontein. Ook zal de regen hen hans rijkelijk overdekken. Zij gaan van kracht tot kracht. En ijgelijk van hen zal verschijnen voor God in zion, Heere, God der heerscharen, hoor mijn gebed. Neemt het ter oor. O God van Jacob Sela, O God ons schild. zie en aanschouw het aangezicht uw gezelfden. Want één dag in uw voorhoven is beter dan duizenden elders. Ik koos liever aan den dorpel in het huis mijns Gods te wezen, dan lang te wonen in de tenten der goddeloosheid. Want God de Heer is een zon en schild. De Heere zal genade en ere geven. Hij zal het goede niet onthouden, degenen die in oprechtheid wandelen. Heer der heirscharen, welgelijk zalig is de mens die op I vertrouwt. Zover het lezen van het Heilige Schrift. Laat ons voorgaan in het gemeenschappelijk gebed. Heere van hemel en aarde, mag het die begagen dat ons nog eens geven zal, wat wij van uw woord mochten horen. Geweldig zalig is de mens die aan u vertrouwt. Here, gij weet dat van het mensenzijde dat is niet de weg, maar door die vrije genade. oh daar is bij ogenblik een volk die zou het niet anders willen hebben dan dat ze alles aan u vertrouwen mogen, voor tijd en voor eeuwigheid. Here mag het u behagen ook in deze ogenblik, die trouw in de hart van uw volk nog eens te versterken, en dat ze door het geloof mogen oefenen, om alles aan u te vertrouwen. Want gezegend zijn dat volk. Want diegenige die het aan u vertrouwen mocht. Die zal niet beschaamd gemaakt worden. Want dat zal Ge zelf, o lieve Heere, verzorgen. Dat diegenige, o die zal ontvangen wat ze nodig hebben voor dit tijd en voor de eeuwigheid. Heere, neem nog alle valse trouw van onze weg... want Gij weet, hier hoe dwaas dat we zijn. Wij zoeken het van de natuur waar dat het nooit te vinden is. En wij verknoeien onze tijd daarmee... dat kostelijke tijd dat gij ons gegeven geeft tussen het wieg en het graf dan zijn er wij niks anders dan die bloedvloeiende vrouw och die heeft het aan al de medisch zijn meesters gezocht die er nooit helpen kan maar hier al zijt gij het beste wij houden niet voor het laatste. maar Heere, trekt ons, o, oh, trekt ons. Keert ons, dan zullen we gekeerd zijn. En mocht uw woord nog zegenen, hier, Tot de bekering van zonder. Het is toch een godswerk, hier. En hij heeft toch beloofd waar dat twee of drie in uw naam vergaderd zijn. Daar zult geen het midden komen hier. En als hij in het midden komt, dan zal de vruchten van uw woord door uw lieve geest uitgaan. Mocht die begagen hier, om nog vele te bekeren. O, trek ze nog met de koorden van uw eeuwigende lie liefde. En dat het brezen paard, dat mocht eindelijk snevelen. Want er zou geen een het volk kunnen houden tegen niet. Al zullen wij het proberen en houden, hoewel dat wij zullen alles doen waar wij wilden niet bij eeuwige voor je koning van het natuur. Maar hij heeft toch getijgen dat je een willen volk zal hebben. In de dag van uw kracht. En heren, waar dat uw werk begonnen is. Heeft nou, Heere, dat het nog verder geleid mocht zijn. Dat je nog een groeien in de genade geven mocht. En in dat allergeiligste geloof. Heren, mocht uw volk nog verblijden. Dat ze nog eens een kruimeltje nog ontvangen mocht. Ach, geef dat er nog eens brood. Dat er nog eens spijzen in uw geis mocht zijn. Voor dat hongerende volk. Voor dat dorstende volk. Heren, het is alleen van die, zou het zou toch zo'n voorrecht wezen. als we nog eens honger en dorsten mochten. Waar wij binnen zo ellendig, heren, wij willen maar rust. Wij willen maar rust plaats vinden. En alhoewel dat we het van die woord zo dikwijls mogen lezen en horen. Dat de weg met uw kerk, dat is niet door een weg van rust, maar door een weg van verdrukking. En heren, wanneer dat we bouwen op een valse grond, mag het u wegnemen. waar we kunnen beter daar gebracht zijn in deze tijd, om alles nog te, te moeten missen. En nog nacht voor rot te komen staan. En onze arme, arme ziel te bedrieven voor de eeuwigheid. Heere, neem alles weg dat van mij niet is. En dat, heren, dat gij ons bouwen mocht op dat ene fondement, Jezus Christus. Dat fondement dat nooit zal vallen tot in alle eeuwigheid. Gedenkt aan de noden van de gemeente hier. Die zijn er zoveel. Heeft nog uw lieve geest om voor te gaan in het gebed in de gemeente. Maar ook in onze geize dag na dag. Want Heer, gij weet, och, gij heeft het oog aan uw volk verklaard. Dat het is niet om het gebed, maar het is omdat Gij het getijgen geeft. Dat Gij zal gevraagd willen worden van de reizen van Israël, Dat Gij het voor ons doen zal. Heren, wij zouden met de discipelen moeten vragen. Leer ons nog bid. Trekt ons en leid ons in nieuwe weg. En heren, dan, de oude vandaag de weduws, weduwnaren en wezen. Wij leggen ze alle voor in de nood, met al de rouwdragende en de zorgdragende in lichaam en in de gezinnen en wat dat de zorg mocht zijn uitwendig en inwendig. Dat hij het nog eens heilig mocht. Dat hij er nog eens bij in mocht komen. Want wij kennen de diepste wegen doorgaan. En als hij het niet heiligt hier. Dan verhaarden wij onze harten eronder. Maar mogen nog de wegen van druk nog zegenen. Het deint dan nieuwe kerk hier. Over het lengte en brede van de aarde. Och, heeft dat ook in deze dag, dat er nog eens vele toegebracht mogen zijn. Dat de gemeente die zalig worden zal. En Heere, mogen ook dan in deze middag ons gedenken. Heeft nog de leiding van uw lieve geest. En heeft de opening van uw woord. En heeft wat we nodig hebben. Heer, ook in, on, in de taal van onze oude vaderland. Laat het nog eens meevallen, hier. En verbleid ons nog door uw daden. En dat we er nog eens wat van mogen proeven en smaken voor ons eigen ziel. En Heer, dat je nog eens een oor mogen geven. O Jacobs, God, geef ons gehoor. En nemen wij aan, neemt weg alles dat in de weg staat. Want er kan soms zo veel in de weg zijn. Maar Heer, ik ken alle bergen nog een vlak te maken. En mogen dan iedereen gedenken. Gedenk het ganse gemeente met ons en dat niet met ons wezen, kind. Heerige bezoek ze nog even ze. Heven ze nog ook in deze sabbatag het sabbatag te mogen houden volgens eeuwig gebod. En mocht mogen dan even dat de duivel nog eens beschaamd mocht zijn. En dat eeuwenvolk nog verblijd mocht zijn. En dat eeuwennaam verheerlijk mocht zijn. Dan zou het toch een goede dag wezen, Heer. Al is het een donkere tijd. Verheef, verheef al onze zonden. Wij vragen het uit vrije genade. Om Jezus willen. Amen. Laat ons verder zingen van Psalm 86 en daarvan het zesde, het zevende en het achte vers. Leer mij naar uw wil te handelen. Zal dan in die waarheid wandelen. Neig mijn hart en voegt het samen. Tot de vrees van uw naam. Heer mijn God, ik zal u loven. Heffen het ganse hart naar boven. Ik zal u naam en majesteit. Eren tot in eeuwigheid. Psalm 86 en daarvan het zesde, het zevende en het achtste vers. Liefde, onze tekst voor deze middag kan geopvinden in het goosstuk die hiervoor voorgelezen is, daarvan Psalm 84. En dan beginnen wij met het laatste gedeelte van het 12e vers en het 13e vers. Hij zal het goede niet onhouden degenen die in oprechtigheid wandelen. Heer der heerscharen, wel gelukzalig is de mens die op Ie vertrouwt. Tot zover. Het laatste keer toen wij over het eerste gedeelte van deze tekst een enkel woord mocht zeggen, dan onze punt. Dat was het rijkdom van het ware Pilgrim op reis naar Zion. En in deze midden zullen we er maar boven schrijven de Pilgrim. Met drie hoog gedachten. Het eerste, het goede. Ten tweede, het wandel. En het derde, het vertrouwen het goede het wandel en het vertrouwen. het laatste keer dan heeft onze tekst wat verklaart over de weg van het ware pilgrim. op reis naar ziel in het staat een bijbel het staat de verklaring dat spreekt over dat weg van David, als dat hij vliegt voor zijn eigen zoon Absalom, dan is er geschreven, af David daar door die diepe daal doorgaat, daar wordt het wel eens genoemd, het Tranendal. En zo is het gemeente, voor Gods volk is dit leven een Tranendal. Je zou wel zeggen, speciaal vandaag aan de dag, over een algemeen is er niet zoveel tranen. Jammer genoeg gemeente, dat over een algemeen dat er zo weinig tranen zijn. En hoe komt dat dan? Dat er wij het zonder God zo makkelijk kunnen doen. Hoe sterker dat dat leven in de ziel van Gods volk zijn. Hoeveel meer tranen dat er wezen zal. En waarom die tranen? Aan het ene zijde. Dan zijde tranen van schuld. Want elke dag dat geeft genoeg aan zijn eigen kwaad. af Gods volk. Als kinderen over de wereld leven mocht, als kinderen gods, dan zou het wel nodig zijn dat ieder dag dat we tranen van, dat we tranen zullen storten van rouw, dat we zo weinig als een kind wandelt over de wereld. Aan het andere zijde, dan de tranen van blijdschap zijn. Blijdschap dat de Eeuwige God, wiens, wiens eer vol zal zijn zonder de mens. Dat gij ons dag aan dag nog komt te gedenken en nog komt te verzorgen. Want ik zou het zeggen vanmiddag gemeente, zeg het dan maar. Mag je tegen God klagen, zegt het dan maar vermiddag. Maar zou het toch niet, als dat je zij het zelf komt te zeggen. Dat de wij, och de Heere die zegt in zijn woord en je zei, ik geloof of ik het goed heb. Dan zegt de Heere getuigt dan maar tegen. Maar als dat volk door het goddelijke licht van de heilige geest. En kennis mocht krijgen wat, hoe en wat dat we zijn gemeen. Dan zouden we niet tegen God klagen. Maar dan zouden we voor God over ons eigen gaan klagen. En dan zouden er ook oude oh, tranen van liefde zijn. De, want dat liefde Gods, dat van... Dag na dag in het leven van zijn volk. Dat de Heer zo trouw is voor een ontrouwbaar volk. Er zijn ogenblikken in het leven van dat volk. Dat is er wel eens van de Heer ontvangen mocht. Want laat het zomaar uit de gemeente. Want wij kennen het nooit van onze eigen voorbereiding. Och, er zijn wel ogenblikken. Dat ik zou zo graag een verbroken hart willen hebben. Om eens onder God te mogen bij. Maar het is een haven Gods gemeente. En wij hebben het verzonderd. En wij blijven het verzonderd. Want, ach, wat is een mens. Wat is het niet een eeuwigende wonder. Dat de Here niet een mens zat wordt. Maar dat de Heer nog dag aan dag zijn nood komt te verzorgen. En dat de Heer niet een mens overgeeft naar de wangop. Dat is het eeuwige de liefde Gods. En dan staat het in onze tekst van de laatste keer. Want God de Heer is een zon en schild. De Heer zou genade. En eren geven. En daar gaan we nou niet weer over praten. Maar laat ons met de geholpen des Heeren maar verder gaan. Want er legt nog genoeg in gemeente. Af de Heer het maar eens even mocht. En de Heer het is open mocht. Want daar staat in onze tekst voor vandaag. Hij zal het goede niet onthouden. De die in oprechtigheid wandelen. En onze eerste punt dat gaat over het goede. En wat is niet het goede? Dat kun je duidelijk vinden dat het verklaard is in zonde 10. af het over de verzienigheid gods gaat. Dan moet je maar vanavond maar lezen Thijs. Zo'n de tien over de voorzienigheid. En daar staat het in kort hoe dat voorspoed en tegenspoed, hoe dat gezondheid en ziekte, hoe dat het een is overgezet over het ander. Maar op het einde komt het voor te schrijven dat het uit het vaderlijke hand komt. En nou het goede dat in zonde 10 is uitgelegd, daar komt ook hier de dichter over te schrijven door het leiding van de Heilige Geest. Het goede. Hij zou het goede niet onhouden, nee. Dat is een belofte van de Heer aan zijn kerk, tot zijn kerk hier op aarde. Af en wat daar alleen zou overkomt te denken, gemeente. Het is zo nodig in onze leven dat we stilstaan. En daarom heeft de Here zons dat we op zieke bed, ziekbedden gelegd zijn. Want een mens door de val van adem, dat heeft geen tijd in dit wereld voor de dingen die noodzakelijk zijn. Wij hebben tijd voor alles. Is het waar of niet waar gemeente? Wij hebben tijd voor alles. Wij, wij staan eens morgens vroeg op. En een mens die gaat laat naar bed om de dingen van de tijd. Ja of nee? Als het anders is, dan is het alleen dat de Heer heeft dat het anders is. En wat is het een voorrecht gemeente, af de Heere dat nog komt te geven. Dat we nog eens, laat ik het maar plat maar zeggen. En ook oprecht maar zeggen. Speciaal in de jongere jaren. Daar is veel te doen, dat is waar. En waarom is dat gemeente? Omdat wij in paradijs God verlaten hebben. Daarom heeft de Heere gezegd. Dat ook de grond en ook het fabriek, dat is vervloekt om onze wil. En daarom mogen we ook hard werken. Het is eigen schuld. Hoor. Wat hebben we zeiden? dat mogen we ook mij gemeend. Maar, de Heere die heeft getijgerd in zijn woord. Zoekt eerst de Koninkrijk Gods. En hoe komt dat nou dat zo anders is? Het staat ongetwijfeld in Gods woord. In Matthäus 6, ik geloof het 33e vers. Dat de Heer aan I en aan mij zegt: Maar zoek eerst de koninkrijk Gods. En hoe komt het? Het schijnt dat Gods woord verkeerd is. Want even wij maar oprecht zijn gemeend. En ik ging het pas zeggen. Van onze zijde hebben we geen vijf minuten. Af we oprecht zijn. Een vader bij de tafel. Af die daar Gods woord leest. En ik zeg er niet te veel mee gemeend. Soms is nog een korte hoofdstuk te lang. Ja of nee? Een korte hoogstuk nog te lang. En als het nog eens anders mag wezen. Ik zou de vraag maar aan je stellen hoor. Hoe dik was. Lees je nog twee hoofdstukken? Dat er honger hier is. Dat je nog tot de tweede hoofdstuk ingaat? Het kan wel eens wezen. Met een vader dat hij wel honger hier heeft. Dat hij van de veld komt of van de fabriek. Dat maakt geen verschil. Maar dat met het s'avonds of met het middag zeten. Dat hij, die dat hij vader die noemt op ene hoofdstuk. En dat hij had twee of drie lezen. Zonder dat hij zegt wij beginnen nou met een, met een tweede hoofdstuk. Omdat hij zelfs bang is om het te vertellen. Maar ik vraag nou gemeente, gebeurt het nog eens wel? Wees maar eerlijk hoor, want God die weet het toch. Gebeurt het nog eens? Zou er nog in de gemeente zijn, in de laatste week, oh die nog zin had om twee hoofdstukken te lezen, zou er in de gemeente zijn die het helemaal niet heeft gelezen? Omdat het zo druk was in de field. Zo druk. Zo weinig tijd. Ach, al is het zo gemeente. Dan moeten wij dat nooit goed stellen. Nee. Maar we zouden ook maar een steen hooren. Want een mens is zo diep bedorven. Zo diep bedorven. En de enige die zijn eigen een beetje kennen door genade. Die hebben geen stenen te hooien. Maar wat anders. Wat anders. Daar is wat anders. Anders ben we dood gemeente. Maar daar is wat anders. En dat is. Heer breng me werk nooit mijn eigen brengen kind. O breng me toch op het rechte plaats. Want af onze verwachting in onze eigen zijt gemeen. Dan zou het voor eeuwig mis zijn. Maar daar is een volk wiens verwachting in hem zijn. En dat is een volk die hem bij ogenblikken nodig komt te krijgen. Ja. En dat is een volk die wel eens vijf minuten overgeeft. Ach, ja. dat is een volk dat wel op de drichtste tijd wel... Dat de trechter nog eens even stil kan staan om op zijn knieën te gaan achter een boom. Of achter de trechter, of in een plaats op de fabriek, Ach, ja. gemeente, als het nooit gebeurt, bedreef je eigen ziel maar niet voor de eeuwigheid. Want het leven van God, dat begint hier in de harten van Gods volk in deze leven. En dat is geen dode leven. Maar dat is een levende leven in de ziel van de, van de kinderen van Adam en Eve. En de Heere die zegt aan dat, aan dat rijke, arme volk. Want het is een arme, rijke volk. Want de Heere belooft, belooft aan dat volk. Hij zal het goede niet onthouden. Nee. En in dat goede daar legt zoveel gemeente. Wat legt er, wat zou de zaak van dat, van dat daarin leggen? Heb je er wel eens over gedacht? Wat de hoogzaak daar is over dat woord. Hij zal het goede, dat is de liefde des vaders. De liefde des vaders, dat staat de hoogste punt erover. Want het is net zoals in de tier met een vader en een moeder Die de kinderen lief heeft, die heeft ze alles niet hoor. Die heeft ze alles niet. En wij zijn ook in de weg van genade dezelfde dus als kinderheid wint. Wij willen maar onze eigen weg hebben. Ja of nee gemeente. Ik wil alder mijn eigen weg hebben. En ik ben zo dwaas dat ik, ik wil alder hebben dat het goed is hier. Maar dan zou ik nooit wat leren hoe bedorven dat we zijn gemeen. En van welke, al oh, van welke oordeel. En ja, je die zeg welke pit dat we zijn verlost zijn. Nee, wij moeten leren hoe en wat we zijn. Ik heb wel eens van mijn oude dominee, die oude dominee van Zweden. Ik heb wel eens gehoord dat hij zee tegen ons. Wij hadden ze een keer gezelschap. En hij vraagt, hoe is het met me? Och, ik zeg, ik ken er niks meer van zien. En die man, hij zegt geluk. Want hij zegt, zo gaat het. Want hij zegt, en hij verklaarde dat zo mooi, volgens een boom. Want hij zegt, een boom. Dat ziet zo mooi in het zomer. Met al de bladen dat erop zijn. Maar hij zegt, wat een voorrecht dat het niet al door zomer blijft. Want dat, dat, dat, zou niet, dat zou niet goed gaan, nee. Maar hij zegt, wat een voorrecht dat het dus winter wordt. Maar hij zegt, in de winter, daar kun je er niks van zien dat het boom leeft. Maar hij zegt, dan groeit het niet voor de oog, maar dan groeit het op de, de wortels. Die, haar, die groeien dieper in de grond. En dan krijgt het beter op een beter fundament te staan. En het is zo nodig gemeente. Dat, wij, dat, het, dat de grondzaak van de zaak wordt geleerd. En dat wordt in de winter met die noorde koude wind. Maar daar gaat die ziel zeggen. Hoe kan het waar wezen? Zo koud en zo dood en zo zonder. Zo goddeloos, zelfs dat die tollenaar, die, die, sli, die sloeg op zijn eigen borst. Heren, wees me nog eens, zoon daar nog genade. Want daar komt op in de leven van dat volk wat, dat is in de tijd van het eerste liefde nooit gedacht heeft. Want ze dacht dat het heen van kracht tot kracht steeds voort. En die komt erop wat ze nooit verwacht heeft. Nee. Zal ik er eens een korte woordje maar van zeggen. Dat zelfs onder de verzienigheid Gods. Dat de vijandschap voorkomt. Dat zelfs een ziel. Dat hij voelt de vijandschap tegen God. Om de voorzienigheid, Gods, Dat ik hierdoor en dat ik dat moet missen. En dat ik deze kruis moet dragen. Och, in dat eerste liefde, dan had hij gedacht dat hij nooit zou vijand tegen God zijn. En niet. Er zijn tijden dat dat volk geen woord meer heeft te zeggen. Nee. Geen woord meer, nee. Ze durven het niet meer. Omdat ze op de school van Christus nieuwe lessen liggen. En wat mogen we niet leren, gemeente? Wat moeten we niet leren? Och, dat kan nooit op de scholen hier geleerd worden, gemeente. Maar het wordt toch geleerd op de school van Jezus. En wat is nou die les? Zou je het weten, gemeente? Zou je het weten? Het wordt niet in ene dag geleerd hoor. En ook niet in ene jaar. Het neemt het leven lang. En wat zou dat nou wezen? Dat ik zelfs niet niks weet. Hoe dat ik het weten moet. Nee. Dat ik zelfs nog niks weet. Hoe dat ik het eens weten moet. Ach, heb je er nog wat voor geleerd gemeen? Maar de Heere die heeft beloofd aan dat volk. Aan dat volk. Ja, want een die alles hebt, die hoeft geen belofte te hebben. Nee. Maar een die alles mist, die, die daar zal rijmten dat de Heere dat volk komt te beloven. Dat hij, dat hij zal het goede niet onthouden. En o volk van God. Och het is waar voor iedereen van dat volk. Dat de Heere hij zal het goede niet onthouden. Er zijn veel verschillen in de kinderen van God. Er is verschil in, in de mate van genade dat de Heere ze heeft. Maar hoe meer genade hoe meer verdrukking, dat is zeker. Wij, wij daar willen we ook. Wij willen, wij willen veel genade hebben, maar we willen ook de hele wereld hebben. Zo dwaas ben we. Maar zo werkt de Heer niet, nee. Zo werkt de Heer niet. Maar toch, de Heer belooft aan het, aan de kinderen, aan het jonge mannen en aan het vaderen in het geloof dat hij zal het goede niet onthouden. En hij zal het, hij zal verzorgen als een lieve vader voor zijn kerk. Maar daar legt straf in. Ja, ik zou feitelijk niemand moeten zeggen straffen, maar vaderlijke kustijden. Want dat is wat anders dan straffen. Straffen, dat is oordeel. Dat, is dat komt van het linkerhand van God. Het, het kwade, die worden bestraft. Maar het kinder die worden gestijd. Daar legt dag en nacht is, Daar legt dood en leven is, Want het een dat komt uit het vaderhart. En het ander dat komt uit de hand van de rechter van hemel en vanuit. En de een die moet meer gestijdigen hebben. Waarom? Ik heb wel eens gehoord dat Domile Mijn, die heeft wel gezegd. Ik moet zoveel hebben, omdat ik zo'n degen ben. Dat ik zo'n degen ben. En er is een valk die het begrijp ik in, hoor. Och, er is een valk dat het begrijp ik En het is een valk voor wie het een wonder wordt. Dat we nog niet in de hel zijn, gemeente, ja. Maar dat we nog onder de woord gods nog zijn, mocht ja. je. O, oh, wat is de Heere toch goed gemeend? Wat is de Heere toch goed voor een slechte mens. En wat zou het wezen in de eeuwigheid. Dat zou wezen om even God groot te maken. Om even God te verheerlijken. Maar laten we naar verder aan. En dan staat het hier in het laatste gedeelte van de twaalfde vers. Hij zal het goede niet onthouden. Degene die in oprechtigheid wandelt. En dat brengt ook voort vele vragen. Vele vragen. Want wie zijn nou diegene die in oprechtigheid wandelt. En ik heb wel gehoord dat een gaart in onze midden zegt. Kon ik zomaar wandelen. Kon ik wandelen, Die in oprechtigheid wandelen. Want gemeente laten we nooit Gods woord verkeerd overzetten. Want dat levende volk dat heeft hem Om oprecht voor God te wandelen. Er zijn verschillende gedachten over de heilige maak. Maar ik geloof gemeente. Dat heilig maken. En het, en het kortste woord voor de woord heilig maken dat is gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid. Er zijn mensen die denken dat het heiligmaking maken van Gods volk. Dat komt voort alleen uit, uit het loop van Gods volk. Dat is een meer en meer heilig lopen. Maar daar geloof ik niks van. Het staat in Gods woord dat zonder heiligheid zou geniet in de hemel komen. En zou Gods volk nou ooit, ooit is heilig in de eigen lopen Nee. Wij geloven wel dat er een heilig maging is dat in de hart, in het wedergeboorte begint. Dat geloven we wel. Want dat nieuwe leven, dat God in de wedergeboorte, in de ziel plant, dat zondig niet, nee. Dat is volkomen. Daar leg geen gebrek aan, nee. In de werken Gods is volkomenheid. Maar dat volk in de eigen. daar is ook, ...in het wandel van het leven... ...dat vloeit uit dat nieuwe leven... ...en dat heeft in Gods kracht... ...het kracht over het oude mens. Ik hoop dat je het begrijpen kan, Want dat volk... ...dat houdt over oog en oude natuur. Maar als wij nou zo gaat de zaak bekijken dat dat oude het al door de kracht geeft, dan doen wij tekort aan de werken gods in de ziel van zijn volk. Want wat de Heer daar heeft in de hart van een mens in de weden geboren, dat is een kracht gods. Dat is het levende werk van vrije genade. En daar wordt het, het genade in het ziel geplant, en dat geeft door de heilige geest... door de werk van Christus... wel de overhand... ook over de macht... van onze oude natuur. Maar... dat is volgens het vaderlijke liefde... en het vaderlijke wijsheid. Dan is dat één keer sterker dan een ander. Want... Als dat nou niet zo is, waar dat de wedergeboorte is. Als een mens nog kan wandelen zoals die vroeger gewandeld heeft, dan is het werk God niet in de ziel. Want ik geloof toch, gemeente, dat waar dat de Heer werkt, daar krijgt dat ziel en beheerte. ...om in het wegen des heren te wandelen. Dat kan niet anders wezen. En nou, dat kan verschil wezen in het een of een ander. Eén die in de kerk opgebracht is... ...en uitwendig volgens Gods woord gewandeld heeft... ...daar zie je niet zoveel verschil vanzelf... ...als één die uit de wereld komt... of één die in de kerk wel opgebracht is, maar een werelds leven leeft. Want dat kan ook. Maar ik geloof toch dat wanneer de Heer de hart komt te trekken... dan kan dat ziel niet meer wandelen als vroeger. Al is het in de kerk opgebracht. Dan zou dat ziel nog meer in Gods woord lezen. Dat ziel dat zou meer bidden... Dat zou meer met Gods volk willen wezen. Want dat nieuwe leven. Dat brengt voort ook een nieuwe wandel. Maar als dat hier in onze tekst verklaard wordt. De die in oprechtheid wandelen, Dan ook in kort geloof ik. Dat het wijst op de volkomende werk van Christus. Want de kerk... Dat is heilig in Christus. Dat is rechtvaardigd door Christus. Maar dat is ook heilig in Christus. Het kent toch niet anders wezen mensen. Anders zou er geen een in de hemel komen. Nee. Maar daarom val ik van God. Maar niet komt het eraan. Goed dat de mens legt erover tegen, over tegen. Het staat hier. Hij zal het goede niet onthouden. Degene die in oprechtheid wandelt. Dat is een sterke woord. Maar ik geloof gemeente zonder twijfel. Dat dat de beheerte van Gods is. En als dat nou onze begeerte is, wat komt er dan bij? Dan komt er bij een verzichting. Dan komt er bij een bedeling. Dat de Heere mij zo heven zal, Want ik ken ik zonder God niet. Maar dat ik de Heere dagelijks nodig heb. Dat de Heer mijn mij zo'n wandel geven zal, Dat ik oprecht in de wereld mocht wandelen. Dat ik oprecht met mijn vrouw. Met mijn man. Met mijn kinderen. Met mijn naasten. Met de gemeente. Met Gods woord. Ja, zelfs mensen. Als wij dat zou uitbreiden. Dan, dan zou dat nog eens eer nemen. Maar daar is een volk. En of dat niet, want het is maar een historische gemeente. Als de Heere Petrus komt te herstellen, dan zegt die Petrus dat de Heere zelf in zijn hart zien mocht Hij weet, Heere, dat ik je lief heb. Hij weet En dat is ook hier met heilig maken dat het volk zou kunnen zeggen, Heer, hij weet het. En of dat niet is gemeend, dan bouwen we nog op de zandgoed. Want dat werk van heiligmaking, dat begint met de, wegvaart, met de wedergeboorte. Het is volkomen in Christus, maar er is een kerk op aarde die zou een gans oprecht voor de Heer en met onze naasten willen wandelen. Maar laat ons eerst zingen van Psalm 119. En van het 17 e en het 18 e vers. En daar horen we het ook van de dichter. Leer mij, o oh Heer, de weg door u bepaalt. Dan zal ik dien ten einde bewaren, Heeft mij verstand met goddelijk licht bestraald. Dan zal mijn oog op uw wetten staren. Dan houd ik die, hoe licht mijn ziel ook dwaalt. Dan zal zich, zal, dan zal het hart met mijn daden paren. Psalm 119, het 17 en het 18e vers. Een derde pint dat speek, spreekt over in het dertiende vers. Hier der heierscharen, zalen is de mens die op Ie vertrouwt. Wat heeft deze hoofdstuk gemeente een rijke einde? Wanneer dat de dichter hier... Die door die tranendaal doorgaat. Want al Gods volk. Die gaan door die tranendaal. Door deze wereld. Totdat de dag van ze verlossen. Dat de Heer dat volk thuis komt te nemen. En dan staat het hier. Heer der Heierscharen. welgelijk zalig is de mens. Die op I vertrouwt. Wat, wat een voorrecht om op die plaats door genade te mogen wandelen. Om in dit leven alles aan God te mogen vertrouwen. Want in dat vertrouwen op God. Wat legt er bij? Wat legt er zo mooi bij gemeente? In dat trouw. Het is vanzelf, dat weet je allemaal. Het is geen vrucht van de mens, nee. Het is een vrucht uit vrije genade. Maar het wordt toch aan de kerk gegeven. En wat, wat, is, dat, wat is dat nou? Dat zo rijk erbij is. Dat is liefde. Dat is liefde. Hoe meer dat gods volk gegeven worden om in dat dierbare vrezen Gods te wandelen. Hoe meer dat dat volk alles kan God vertrouwen. Mag. Want trouw, dat is een kenmerk van liefde, van oprechte liefde. Ja. Want gemeente, af en we God lief mogen hebben. En afweer in het oefening van het geloof. Dan mogen wij alles aan God vertrouwen. Alles. Voor dit tijd en voor de eeuwigheid. Wat is het een voorrecht. In het midden van al verzoeking, verzoekening. Want de kerk die gaat door vele verzoekingen horen. Lees het maar af je naar huis komt in 1 Petrus 1, waar dat het gaat over de verzoeking in het zesde vers. En af en wij denken een ogenblik, wat niet aan de kerk, hoe dat de kerk verzoekt wordt, beproefd wordt, maar ook onder de macht van verzoekingen komt. Er zijn tijden in het leven van de kerk dat ze soms aan de rand van wanhoop zijn. Omdat, omdat zoveel verzoekingen ja. Want gemeente is niet alleen de wereld dat verzoekt, nee. Maar de duivel die komt ook als een engel, des lichts in het leven van Gods volk. En. Dat volk zelf, soms, dan gaan ze zo hoog staan in de rijger. En wel eens wat nemen dat de Heer niet gegeven heeft. Ja. Want wij beginnen niet dieven te worden, af en we veertig of vijftig of zestig zijn. Nee. wij binnen dieven in de dag van onze geboortegemeente. En daarom, het is zo'n voorrecht, ook onder de verzoekingen. Want ze zijn een menigvuldige gemeente. En ik ken die woorden in Hollands niet allemaal vinden om dat te verklaren. Maar wat voor dat kerk opkomt soms. Dat is niet uit te spreken. maar hier zegt de heer, wel zalig. En daar mag je wel onderstreken gemeente. Geweldig zalig is de volk Die aan God vertrouwen mag. En speciaal in de dagen dat de wij komt te beleven. Zo als de wereld nadert aan het einde. Dan zal de beproevingen voor de kerk vermenigvuldiger zijn. Maar och. Wel gelukzalig is de mens die op I vertrouwt. Wat een, wat een genade dat de Heer zijn kerk komt te heeft En de Heer die zou het aan zijn kerk geven. Bij tijden en bij ogenblik. Dat is ja alles voor tijd en eeuwigheid. Ja, daar zijn ogenblikken. Al is het niet zoveel gemeend. Al is het sporadisch zeggen jullie. Maar dat de vader in het oefening van het geloof. Met al wat erop komt. Dat is zijn vrouw en kinderen. En dat hij de, voor, de voorkomst, de toekomst. Alles in God vertrouwt. Oh wat is dat volk ten welgelijkzaam. Wat is dat toch een zee. Want dat is niet haal zo, nee. Oh, wat, wat vechten wij soms tegen Gods wegen. En dat wil ik, deze weg wil ik niet in en die weg wil ik niet in. Ik wil niet ziek wezen, ik wil niet zwak wezen. Ik wil geen kleine krop hebben. En ik, wil, ik wil niet afgelegd wezen, nee. Oh, ik wil niet zo, oh, laat met maar plat zeggen. Ik wil dit niet aannemen en dat niet aannemen. Ik wil niet zo gebonden zijn, ik wil vrij zijn. Ik wil niet zo, zo dom en zo stom over de aarde gaan. Ik zou al door eens God willen groot maken. Maar nou de vaderlijke liefde, dat gaat in zijn wijsheid over alles. Maar daar staat hij, zal zalig is de volk die aan God vertrouwt. Die zou niet beschaamd uitkomen gemeente nee. Al schijnt het soms wel zo. Want soms schijnt het wel zo. Want ook Paulus die zegt. Oh ik jag Maar hij is er nog niet gekomen nee. Wat ik hij zelf hij zegt. Ik ellendige mens. Wie zou mij verlassen. Van de lichaam deze dood?' Wat ik doen zal, dat doe ik niet. En wat ik niet doen zal, dat doe ik niet. Ja. Paus. In Romeinen 8, in het 28e vers, daar lees je. Dat alles zal uitwerken ten goede. Die de, die de heren vrezen. Af zoals. Dat alle dingen die zullen uitwerken ten goede. Oh voor dat volk van God. Gemeente wij moeten gaan eindigen. maar dat je nog eens gegeven mogen worden om nog eens stil te staan en nog over die teksten mogen mediteren. Want wat is toch een voorrecht, af het nog mag, af het nog mag, dat de Heer het nog heeft. Want de Heer, wij hebben alles verzonnen. En af de heren nog wat heeft. Wat is dat toch groot gemeent? Oh en voor wie is het nou groot. Voor een die niets waardig is. Voor die, voor die is het nog zo oneindig groot. Af de heren nog bij een ogenblik nog eens overkomt. Jong en oud wij zijn op weg en reis naar de eeuwigheid. En wat weten we niet ervan. Wat weten we nog van dat wandel van Gods volk door dit tranendal? Och, is het wel eens in je leven hoe dat het staat hier in het negende vers? Heere God en der Heierscharen, hoor mijn gebed. Neemt het ter oren, o God van Jacob Selah. Och, wanneer dat er nog zo'n volk is, al durven ze bij Gods volk niet te zetten, nee. Oh, dan zou het toch eenmaal meevallen. We komen de kerk in onze midden. Och, dat de Heer het nog geven mocht, dat hij het nog eens leren mocht door genade. Want God de Heer is een zon en schild. De Heere zou genade en eer geven. Hij zou het goede niet onthouden. Degene die in oprechtheid wandelen. Volk des Heeren. O, hoop op God. Hij zal nooit verlaten wat zijn werk dat zijn eigen hand begon. Nee. Och, dat, dat je meer mocht eens vragen. Als ik kindje nog eens vragen mocht. Heer heeft me dat ik alles aan u vertrouwen mocht. Dat is een kenmerk van een kind. En mijn omkeerde medereizers. Het kan nog, het kan nog. Verdient, er is geen een van die. Maar het kan nog, dat Heer nog zijn woord is toepassen moet. En dat de Heere nog eens je bekeren mag. Hij kan nog. Hij zijt nog diezelfde God. al die van ouds. De God van Abraham. De God van Isaac en de God van Jacob. En hij zou geven dat ze zouden komen. Van alle landen en van alle talen. En ze zouden neerzitten met Abraham, Isaac en Jacob. Och, dat de Heer het nog eens heven moet, dat wij en onze kinderen er nog eens bij mocht zijn. Het kan nog, omdat God God is. Amen. Heer, vergeef al onze zonden in het spreken en in het gehoor hier. En mocht nog de woord, het is toch uw woord hier. Mocht het aan de harten toepassen. Tot de vertroosting van uw volk. En tot de bekering van het onbekeerde. Dat ze nog in het onrust geplaatst mogen zijn. En dat het resteloze zielen. Die zo in het bekomen over de wereld gaat, Met zoveel vrezen. Dat het nog eeuwig mis is. Heren, dat gij het aan de zielen nog eens toepassen. Ach, pla heven ze nog een plaats onder de kinderen, heren. Dat het nou eens warmer mogen worden in de zielen. Heren, mogen dan al iedereen aan onze gijzen toebringen En mogen nog een keer nog verder in deze avond. Ons samen mogen brengen in in eeuwenbedigheid en mogen nog geen onder de enige die het Engels niet verstaan kind dat ze nog eens in zicht mogen zichten dat de here er nog eens onder mocht komen. Heerig, o oh, zonder is geen leven maar een eeuwig zielsverdriet maar met die O, oh, daar is een weg door deze tranen Heeft die bijzondere genade, Heer. Dat we alles aan die vertrouwen mochten. Want dan mogen we onze eigen kracht verliezen. En dan mogen we onze eigen trouw verliezen. En dan mogen we onze eigen wijsheid verliezen. Om alles in die goddelijke wijsheid. In die goddelijke kracht. In die goddelijke liefde te laten. O, oh, doe het, Heer.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 Op die hem vrezen. Maar ach, hoewel mijn ziel dit weet. Mijn voeten waar in mijn leed. Scheer uitgeweken. En mijn, tra mijn tra train van het spoor der godsvrug afgeling. Psalm 73 en daarvan het eerste en het tweede vers. Ontvang de zegen des Heer en haat daarheen in vrede. De Heere zegenen u en begoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u luchten en zij u genade. De Heere verheft zijn aangezicht over u en geeft u vrede. Amen.